Wij beginnen de les 236 van Zoger pagina KVPX 188 de regel 5 van de tekst van de zoger zelf. Wij hadden geleerd op de vorige lessen, een paar lessen hadden we geleer, geleerd over mm, de, eerste, het, de eerste mitzwa, het eerste voorschrift, een geestelijke voorschrift, um, om Hashem te vrezen. Kijk goed op, let, let op, goed hoe deze voorschriften, de ware voorschriften die uh, wij nu leren zoals zij in de eerste Torahrol werden opgemaakt op deze manier. Hoe in welke volgorde zij uh, gepresenteerd worden in de zorg. De eerste, de basis van alles is Yirat Hashem. Dat hebben we geleerd. De vrees voor Hashem. En nu gaan we over tot het tweede voorschrift. De regel 5. Mamar, pikuda, tinjana. Mamar, het tweede voorschrift vehikel 6 god kuf tsadi khat 189 bikuda tinjana da i bikuda de bikuda diira it ya heded ba seven welo nafka mina la'ami ve ihi ahava larahen lemarahen bar nesh lemary rechi modifogne pakhne dadyesh te rechil shali De vorige pagina, 188, de Hasulam, de linker kolom, de regel, 14. De referentie van de Oud Kuf Tzadhi Ghet, 198. Bekoedat in Jana, Hamid Zwaf 15 hashnia. Of had ik het nog niet vertaald? Ja? Had ik niet, de Zoger nog niet vertaald? Ik, ik ga even Zoger um, let, uh, woord voor woord vertalen uh, het Aramees. Dus we keren ter terug naar de regel 6 van de Zoger zelf van de pagina Kuf-P-Get. Pekuda-Tinyana, het, het tweede voorschrift, da i, dat is het voorschrift, de Pekuda, de Ira, ita waarmee het voorschrift van de vrees, verbonden is eigenlijk aangehecht, waar het voorschrift van de hiera, van de vrees, eraan aangehecht is. Zeven. We londen kamina naar almin, en die verlaat het nooit. En dat is wehihi ava. en dat is liefde. En kijk nou hoe die liefde wordt nieuw. De vier letters van het woord liefde, ahava, hier in deze vorm, deze vier letters. En hier zijn ze voorgesteld als, als Gimatria, als drie letters en dan uh, twee aanhalingstekens en dan hey. Uh, dat is dan de intrinsieke waarde en intrinsieke betekenis van de liefde en naar de krachten van het heelal. We hi ahava, en dat is ahava, lemmerachem, barnach, zodat om... Dat, de, om de, dat om om so de mens uh, om lief te hebben, zodat uh, so de mens de, de zijn meester lief zou hebben, rechimo shali, die met de volmaakte liefde. Deze zorg is bijzonder, bijzonder belangrijk. Alles draait om liefde. Uiteindelijk, al ons bestaan, al ons bestaan eigenlijk, is, staat, of staat of valt om uh, dit aspect liefde. Want anders heeft dit geen smaak, geen, geen uh, zin, dit leven en de mens moet het steeds over en over doen, totdat hij onvermijdelijk uh, deze liefde zal bereiken. Of dat een rechtvaardige is, die al dichtbij dit, deze liefde is gekomen, of dat een grote schurk is, ook die zal onvermijdelijk tot deze volmaakte liefde zal komen. Alleen meer leed, minder leed, meer klappen van de zweep minder klappen van de zweep maar iedereen, zonder uitzondering, elke ziel zal wel deze Ahawa-liefde hier op paarden zal moeten be bereiken. En daarom, wat is deze liefde? En wat, hoe men deze kan bereiken? Dat is wat we leren. Weet je hoe? Dan aan jou is alleen maar de weg eh uh, door te lopen de weg die jij weet al de richting waarvan jij weet het al Duidelijk. dus probeer absoluut de absolute concentratie aan de dag brengen de volgende pagina kuv P, Tet 189, de eerste regel van de zogersel. Uman ihurachimo shalim, Da ahawaraba. Dichtief. idalech lefanai. Vayat vei tamim. Shalim berichimuta. Een nadepunt. de punt. Omani hu Shalim. En wat is dat? Rachimo Shalim. De volmaakte liefde. Da'ava Rabba. Dat is um, de grote liefde. Dichtief, omdat dit geschreven staat. In de breshit. Hid ha-legh lefana'i v'haya Zoals Hashem zegt tegen Avraham. Hid ha lefana'i. Loop voor mij uit. Voor mijn aangezicht letterlijk. Loop voor mijn aangezicht. V'haya amim En wees volmaakt. De regel 2. De zoger zegt, geeft ons aan, wat betekent deze Dit: Shalim barechimuta, volmacht in je liefde. Twee, na de punt. We dagu dichtiewe, vayamar elokim ihior, da Rechimo Drie slimuta, de ikre, de akre, ahava, Rabba We hocha ihu, pikuda, lemirachem, barnash, lemare, fir, kidaka, jauwd. Twee nadipunt. We dahu, ktichtief en dat is. Of wat geschreven staat. In de brichit? Het eerste boek van de Torah. Zoals Hashem zei tegen Avram. Ah nee, dat is een, een ander stuk van de, de scheppingsdaad. Brishit. Waar je maar Elohim i? oor en Elohim zei zij het licht. En de zoger uh, verklaart ons dat. Daar rechimus limuchta. Wat is dat? Zij het licht. Licht. Dat is de volmaakte liefde. Die Ahavarabah heet. Die grote liefde heet. Drie hier jehoep, ik hoede, en zo, dat is dus, de, dat is de, dat is het voorschrift. Lemereachem, barnash, dat een mens, om, voor de mens, om zijn meester lief te hebben, kedaka jehoed, naar behoren. Zoals het hoort. juiste wees, op de juiste manier. Wij keren terug naar de vorige pagina. Hassulam, De linker kolom, de regel veertien. רפרנצי פן דה עוד קוף צעד יחד, בקודה תנית תניהנה וכווה. דובל פן. המצווה פייב תן השנייה. זוהי מצווה, שמיצווה תהירה, מתחזת זה סתינבה, ואינה יוצאת ממנה לאולם. Weh 17. She dam et Adonor Ahava En Een nieuwe vertaling van Jehuda. A mitzwa De tweede mitzwa. Het tweede voorschrift. 15. Zo heet met dat is het voorschrift. Schermicwa dat ira met de ba, waar het voorschrift van de vrees he, hecht zich eran. Eran wordt eraan is aangehecht. Zestin. Weinig me zat met let op. En die gaat nooit eruit, van, gaat nooit ervan uit. Nooit wordt het der, der, der, ervan, nooit is het ervan gescheiden. Met andere woorden, met de betekenis, het gaat nooit, nooit weg. Kijk hoe geweldig wat hij ons nu vertelt. Het vrees kan nooit uitgaan van de liefde. Die zijn voor altijd verbonden met elkaar, voor altijd. Ziet dat hij zegt het voor altijd zijn ze verbonden met elkaar. Wie Ahava? En dat is Ahava. De liefde. En hoe dat zit met die vier letters van de Ahava. De intrinsieke betekenis van dit fenomeen. Liefde. Alavhei, bed. Hey, dat zullen wij leren stap voor stap verder. In ieder geval uh, je kan wel zien dat dit vier letters zijn, net als de naam Jutke Wafke hawa, uh, Hawaii de tweede en de vierde letters zijn dezelfde alleen de eerste en de Derde zijn verschillend. En dat de gematria van het woord Ahwa is. Dertien, dertien um, eigenschappen van barmhartigheid waarmee de mens dan, uh, de mens, waarmee de Hashem dan de mens omringt. Dat is Ahwa, dat is de liefde. En dertien, dat is, dertien is onder andere, is dan ook uh, de gimatria van het woord Echad, één. De liefde maakt uh, mens één. Met Hashem. Het zijn allemaal eigenschappen van wat liefde is. Eigenlijk, liefde in de betekenis, zoals de liefde is, zoals die ingesteld is qua kracht in het scheppingsplan. Zeventien. Ze Shiahavada meta donoah Dat laat de mens zijn meester, Ashendus, liefhebben. Met een volmaakte liefde. Punt. Zeventien na de punt. Omaar hij achten hij Punt. En wat is de volmaakte liefde? Achten na de punt. Zo hij hij Rabah. Schekatu. Negentien. Hidhalech lefanai vehaja tamim. Tamim pirusho, shalem twintig bahava punt. Achtien. Nade Zo hier dat is de grote liefde. Schrik het omdat dit geschreven staat. 19. Het gelegde Loop voor mij uit, oftewel voor mijn aangezicht. Vaya tamim en wees volmaakt. Tamim, het woord tamim, volmaakt betekent Shalem Bahav, heel vol in de liefde. Twintig na de punt. We zeggen Shachatuv, vijmard Elokim ihi or. Eenentwintig. Zo hier hawa Schleimma, Hannikreta Havara Bart. 20. Na de punt. We zo, we dat is wat geschreven staat. We joh Lokim oor en Lokim zei, zij het licht. 21. En dat is. Zo hij Ahavashlema, dat, dat is de volmaakte liefde, die Ahavaraba heet, die de uh, grote liefde heet. 22. We kan mitswa. En hier is het voorschrift, tam, dat laat de mens zijn meester lief hebben naar behoren. 3 en 20. Kiesha hawa Hatluja 24 twintach bedavar. Da hainu, mirov tova, She ispijalo ha-shemit barach. De volgende pagina 189. De rechter kolom ha-sulam, de yeshterich scharidei ze uh, niet de bek, boeit, be barach, wannevers. Hier is het nog een keer, ik verhaal het, dat het is een bijzonder belangrijk dit, wat we leren hier deze maar. Want alles staat op, valt op, valt op deze uh, liefde. Weerlijk. Ook onze studie. Wat is het uh, het doel van onze studie, weten iets van die sferoot, van die andere, andere dingen, van die gebeden, van allerlei wetten van het heelal, wat is het doel, het einddoel daarvan? Al dat materiaal dat wij leren, uh, losse dingetjes die wij leren, dan rechterlijn, linkerlijn, de hele bedoeling is om door deze studie te komen tot een vloeiende liefde voor Hashem. En voor de, zoals ze het leren hier. Dat is de hele, dat is de, de, het doel van onze studie. Want dan ben je verbonden met Hashem. Dan vervul jij de Torah. Wat is dan onder andere de voorwaarde, de voorwaarde voor um, eigenlijk de eis die gesteld wordt om bijvoorbeeld uh, hmm. leraar Luriaanse kabalen zijn. Niet dat iemand al die sfeerrood uit het hoofd kent en allerlei andere dingen en zo'n kop, grote kop heeft. En zoveel geleerd heeft, maar dat hij bij alles wat hij geleerd had, dat hij dat die al die verbanden gelegd heeft met wat hij geleerd had, veel of weinig. En daardoor komt tot de, dit het sublime uh, begrip, fenomeen liefde voor Hashem. Hechten zich vast aan, euh, zich verbinden een in één, een, een zich eenwording met Hashem. Liefhebben Hashem en op de manier zoals hij ons hier zo direct zal vertellen. Wat is de volmaakte liefde? Want er bestaan natuurlijk allerlei soorten liefde, die men liefde noemt. Maar wat wij beogen, wat Hashem beoogt van ons, is de volmaakte liefde. Niet een beetje, niet uh, voorwaardelijke liefde, voor uh, hoe dan ook. Maar de volmaakte liefde. Dat is wat we leren hier, want er is geen uh, halfslachtigheid in het plan van Hashem, in het doel uh, dat Hashem gesteld heeft voor elk mens, ongeacht zijn nationaliteit, ras enzovoort. Er bestaat zoiets niet. Van boven kent men geen ras geen rassen, geen nationaliteiten, geen religieuze verscheidenheid, geen culturele verscheidenheid. Dat is allemaal vanaf, van, van, van hier op aarde hoe men dat tegenaan kijkt. Het enige van, van boven wordt verlangd is dat de mens de absolute, de volmaakte liefde hier tot stand brengt. Dat is het doel van de schepping. Dat is het doel van elke mens. Wie hij ook hier op aarde is. Goed opletten dat je dat zo op deze manier leert, wat het allemaal is. Want dat is het doel van alles. Het is het doel van onze studie. Het is ook eh, eigenlijk de... Beloning van al het werk hier op aarde is de beloning, de liefde, de volmaakte liefde voor Hashem, niets anders, alleen dat. En dat is alleen de ervaring van de mens. Maar hoe, hoe kunnen we weten dat het volmaakte liefde is? En wat is de volmaakte liefde? Leren we zo direct. 23. De uitleg van woorden. Er bestaat liefde dat die samenhangt met het object van de liefde. Hangt afletterlijk van het object van de liefde. Ja, en dat wil zeggen, Shabbat, Merov, dat, dat deze liefde kwam bij de mens. to van dat veel, van het veelgoeds, wat Hashem, gezegende, de gezegende, heeft aan hem gegeven. Daarom heeft hij Hashem lief. De volgende pagina has... Hassulam de regel, de rechterkolom de regel 1. niet de bek barach Dat daarom, um, is hij aangehecht aan de Heilige Gezegende Zijn met zijn hart en met zijn nevers. Duidelijk. Dat is, uh, dat is een vorm van liefde, omdat hij heeft Hashem lief. Waarom? Hashem heeft hem dit gegeven, dat gegeven, als hij is, voelt zichzelf dat hij gezegende mens is, alles, Hashem heeft hem alles gegeven, let op, goed opletten, want dat wordt hier op, hier op aarde altijd fout ge gedacht, en fout gemeend, ook met al, door al die religiën, zij menen dat als een mens alles heeft, let op, als een mens alles, alle zegeningen heeft, men zo ziet dat hij kinderen heeft, eh, geld heeft, noem maar, maar op, gezondheid heeft, dat men denkt, nou, ah, deze is gezegend van boven, deze is een waardige mens, deze is een goddelijke mens. Ook het christendom heeft niets anders gedacht en altijd de hele, eh, de hele filosofie van ook van de protestantse wereld, uh, ook, onder andere is hier ook opgebouwd, hier ook in Europa, omdat op de, om dit begrip, om dat begrip. Eigenlijk, hier in Europa was het altijd opgebouwd, Christ, het christendom heeft het ook uh, zo gezien, dat wie slaagt in zijn uh, handel, bijvoorbeeld die is een on ondernemer, vanaf de oertijden, vanaf de, het middeleeuwen nog. Wie geslaagd is in zijn handel, dan betekent handel in zijn onderneming, dan betekent dat die geslaagd is, dat die gezegende man is, dat die ook van boven dat ontvangen had, en dat die dan een heilige man is, een man die, die uh, te vertrouwen is, en allerlei andere dingen, dat die dat het vergoddelijke voor goddelijke voorzienigheid is, en dat die man deugt, dat is een verschrikking. Hoe zei dat allemaal, uh, wat zij hebben opgebouwd, en zo lieten zij de mens geloven, door al hun aardse, hun aardse voorstellingen, hebben ze dat allemaal, zo opgebouwd, deze, uh, christologie, ja zo noem ik het, Christ uh, christianologie, uh, is omdat dit een door een mens gemaakte, kennis is, en nu goed kijken, Jij zal hier zien, uh, de liefde so zoals Hashem heeft ziet zoals so Hashem ziet dat het de liefde is. Dat is heel iets anders dan wat hier op aarde men de liefde noemt. Dat is heel iets anders dan wat, wat, wat christenen noemen dat het liefde is, wat Joden noemen dat het liefde is. En nu let op. Wat hij nu ons vertelt. Daarop, let op, daarop staat en valt al jouw leer. Natuurlijk alles vallen, kunnen we niet spreken van onze, van onze studie, dat het vallen kan met zich meebrengen. Maar limbek dushaveloyerdim bestaat in principe. Men alleen opsteekt in het heilige en niet afdaalt. Maar de bedoeling is... Hoe krachtiger jij dat laat over jou over, of jou heenkomen, wat je leert over de, juist over dit aspect van de volmaakte liefde. Hoe bereid ben, hoe meer bereid ben jij, laat jezelf bereid, maak jezelf bereid om dat onvoorwaardelijk te, te aanvaarden. Hoe sneller kom je tot je doel. Hoe sneller zal je ervaren de volmaakte liefde ook van de kant van Hashem? En nu kijk wat is zegt ons. Wee, Twee. Afel piesche dawok boit barach betachlita schlimut. Mikol makomu, makom, Drie. En de Hashemet Wee, en zie hier. Afvalpi, de tweede regel. Ondanks het feit dat deze äh, mens, dus, dat die aangehecht is aan de gezegende, aan Hashem, dus, met de uiterste volmaaktheid, ik kom, ik desalniettemin. 3. La lahava wordt het geacht tot de liefde ma, die niet volmaakt is. Punt. Kijk nou, hij heeft alles ontvangen van Hashem, hij is tevreden, hij is dankbaar voor alles wat hij ontvangen had, en toch is dat niet volmaakt. Drie, na de punt. Shedarshu, razal. Alap pasuk. Et gailokin, gid galech, fayf, Tsarich sa'ad Le tomcho Ki Barove tov Shehishpia Lo ha barach En nu goed goed kijk nu wat hij ons nu vertelt Hij Geeft ons nu een vergelijking Laat ons Zien twee Krachten in de Torah, Noach en Abraham. En bij beide staat het wel, uh, staan dingen die wel uh, vergelijkbaar zijn, en toch hemels groot verschil tussen Noach en Abraham. Over beide wordt gezegd dat zij tzadjiken waren, dat zij rechtvaardigen waren, en nog iets anders staat erbij. en kijk nou wat hij zegt nu ons. We zeggen, en dat is wat de Torah geleerden hadden, uiteengezet. 4. Alle la pasuk over het vers in de Torah, over nog. Het elokie met al nog, let op. Elk kijk naar elk woord. Het heilokiem, het heilig nog. Met het is dat, is een, in regel 4, ja, uh, het woordje et, is eigenlijk een partikel, zo'n partikel dat verwijst naar het vierde naamvol. En tegelijkertijd is het ook elke et, alf, taf. In de Torah betekent ook met. Dus lezen we zo. Het elokim wie het nog. Met elokim wandelde nog. Dus dat woordje het is hier cruciaal. Met Elohim wandelde hij. En met betekent dat uh, net zoals een vader... Uh, loopt buiten wandelt met zijn uh, kind en een kind net kan een beetje net kan een beetje net heeft geleerd een beetje lopen een beetje en de vader die houdt hem aan handje in handje en zo loopt met hem dat is het woordje et met Elohim liep of, of wandelde nog. Wat betekent dat? Vijf uren nog ja, ze riep ze dat nog had hulp nodig om uh, gesteund te worden. Net zoals een vader en een uh, een kleine jochie dat de vader die houdt hem uh, aan zijn handje, handje in handje. Ja, ja, zes nisad, barof, tova, lea spiel oischa met barof. Wat betekent dat dat hij, wat betekent dat ze handje had, handje in handje? Geestelijk natuurlijk, in de, de betekenis van uh, dat hij nog niet vrij was, nog niet de kracht had om zelfstandig te lopen, maar had het hulp nodig van Hashem. Wat betekent dat? Hij gaat ons nog geweldig uitleggen. Want hij was. Hij, was uh, hij, had, hij werd geholpen. Let op. De hulp. Welke hulp was aan hem geboden? Welke hulp heeft Hashem aan hem gegeven? Door met, met hem te lopen. Hij, de hulp was. Dat hij. Barov, hij was geholpen, toe to wases, met veel goeds, met veel goeds, wat Hashem aan hem had gegeven. Duidelijk. Dus wat was met nog? Hij was wel een vrome, een, een, een, een rechtvaardige man, maar alles, hij, hij was eigenlijk alles, uh, Hij had het alles uh, voor de wind, zeg je dat. Dus hij had allemaal geluk gekregen. Hij was een gelukkige man, betekent alles wat hij deed, Hashem deed hem, de, deed hem slagen. In alles wat hij, in al zijn ondernemingen, dan voelde hij zich natuurlijk gesteund door Hashem. Alleen maar positieve dingen had, ik, had hij ontvangen van Hashem. Geluksvolgen. En alles ontving hij van Hashem. En natuurlijk dat hij uh, hulde bracht aan Hashem, omdat hij geholpen werd, alles uh, was uh, positief, Hashem gaf hem dit, gaf hem dat, alles gaf hem en daarom uh, wordt hij gezien, let op, daarom zegt de Torah over hem dat het Elohim met Elohim uh, uh, wandelde nog, betekent gesteund, door Hashem, door Elohim, die, die welke Elohim wist, dat noch nog niet de kracht had om zelfstandig te lopen, om de volmaakte liefde aan de dag te brengen, en daarom gaf die aan nog allerlei dingen van deze wereld, succes in die in dingen, allerlei dingen en, enzovoort, uh, op deze manier natuurlijk, um, nog Wandelde met Elokim, met Elokim wandelde nog. Goed oplet. Natuurlijk is dat geen volmaakte liefde, dat, uh, uh, dat de mens ontvangt van Hashem, en hij natuurlijk dankbaar is voor An Hashem, en dat is en dan en uh, en. Uh, dat is geen volmaakte liefde, let op, goed opletten wat het hier staat. Hier staat eigenlijk de, het topgeheim van de Torah, iets wat aan Israël gegeven was, aan Hebreërs, aan enkelingen gegeven was en aan het volk in het geheel, wat uh, alleen aan hen gegeven was. En zij moesten dat ook in de wereld brengen. Maar ook in het, in het bijzondere aspect. Elk mens heeft in zichzelf dat aspect. Die Israël, die hij moet ook brengen in overeenkomst met wat wij hier leren. Het aspect van de volmaakte liefde. Kan niet anders. En daardoor zullen ook de... Kielin de Kabbalah, de volkeren der wereld in de mens, ook daarmee zullen ook gecorrigeerd worden. Zes naar de punt. Duidelijk, dat is één aspect, één aspect van de liefde, zoals hij zegt, dat het, het gaat hem voor de wind, het gaat een mens voor de wind, hij is geluksvogel, en daarom natuurlijk uh, is overal aanwezig, je ziet hem en hij is vrolijk en hij is gelukkig en hij prijst Hashem. En dat is een variant van uh, Noach, in vergelijking met Abraham. Let op. Amnam 7, Abraham. Lo hajat zarich saat le tamchot. Kemoshe Acht. Yid halèch le fanaai wahayat tamim. En nu kijk nou naar het subtiel verschil. Tussen dezelfde, eigenlijk, dezelfde woorden, eigenlijk, dezelfde strekking, maar toch wel anders. Zoals Hashem zegt tegen Avraham, 7, nam nam echter Avraham, Lohayatzer, Iksadletam, Goh, let op, Echter Abraham Had geen hulp, Nodig, Om hem te steunen, Hij had geen handje nodig, Dat handje uitgestrekte handje, Van zijn vader, niet nodig, Kmoshegatuf, Zoals het in de Torah, gez Gezegd wordt, De Torah getuig daarvan, Acht. Wat, ze, wat zei Hashem tegen hem? Toen hij riep hem op om eh, Hashem te volgen. Gid gelegle van mij, loop voor mijn gezicht. Oftewel, loop voor mij uit. Waar amim en wees volmaakt. Punt. Kie hidhalech Lefanai nee, pirucho, bli sadh ela Lefanai wa fal pio shallot im aba acharech lesadech. En nu kijk goed wat hij zegt ons. Hier is schuild. De essentie van de essentie van de hoge wijsheid van Hashem. Acht. Acht naar de punt. Die het hallech lefanaai, want wat in de Torah staat, die het hallech lefanaai, want... Wandel voor mij of loop voor mij. Wandel Le voor mijn aangezicht, oftewel uh, loop voor mij uit in jouw levensweg. In je negen Pirochot betekent Blisad zonder hulp Ella. Liffanai, maar voor mij, of voor mijn aangezicht betekent voor mij, voor mij uit. En nu kijk wat je zegt, wafelpie, en zelfs wanneer jij niet zal weten of je vader loopt achter jou om jou te helpen. Dat? Dus niet zoals in het geval van. Uh, nog die alleen maar steun nodig had van Hashem. om geef, geef mij dat. Hashem gaf hem dit, en gaf hem dat. En hij, was, uh, hij voelde wel nabijheid van Hashem. Hoe, kan je dat, hoe kunnen wij voelen nabijheid van Hashem? Hashem geeft mij zegeningen. Ik krijg geld en, uh, en succes. En, uh, en van alle andere dingen die. Uh, die dus meevallen mee enzovoort uh, in het leven. Maar, en daarom voel ik dat wel zo, maar dan heb ik de Shem steeds nabij nodig, dat die mij steeds koestert, steeds mijn verdere nieuwe wensen enzovoort, mij ook geeft enzovoort. Dat is net of uh, een handje, een handje, aan zijn handje, met een handje hou, hou, hou zijn hand vast. Klampen aan hem. Terwijl de liefde, wat Hashem zei tegen Abraham, hij zei tegen hem: Maar jou, aan jou wil ik, de volmaakt, van jou verwacht ik de volmaakte liefde. Dat betekent dat zelfs. Uh, wanneer jij niet weet, zodat jij niet weet, also, dat jij niet weet, dat de vader uh, achter jou aanloopt, achter jou aanloopt, om jou te helpen. Ja, dat is als kindje um, net begon te lopen. Ja. Hij loopt voor zich uit en Soms erg snel probeert hij dat te doen. Maar hij weet wel de vader, de vader die direct achter zijn, achter hem één meter of half meter achter hem aan, meeloopt, loopt. Dan voelt hij zich wel natuurlijk uh, gesteund. Maar stel dat de vader uh, blijft staan en ik het kindje zie, de vader achter zich niet lopen. Nou, dan is hij verloren. Dan kan je opeens niet lopen, valt hij en gaat hij huilen, enzovoort. Dat betekent dus, wat hij zei, aan Hashem zei, aan Abraham, betekent, dat zelfs wanneer ik jou niets geef, moet je ook van mij lief hebben. Moet je mij ook lief hebben wanneer ik jou niets geef. En niet zoals in het geval van, nog, dat hij, hij, hij hield wel van mij, omdat ik altijd hem te hulp schoot. Maar jij, jij moet de uh, hogere, de hoogste vorm van liefde hebben. De, jij moet komen tot de wasdoen, waarbij, of ik jou help, of ik jou niet help, je bleef mij op de selde de manier lief hebben. Tien na de punt. We ze schikotuwe rechimo Elf. Da agavaraba. Diechtieve Hidjalech lefannai twalv, waarja tamim, waarinu, schloeich je nietzrah, schum sade, der tin le neymar, etzel Avraham, Hidjalech. Livani. Ik zou hier een puntje zetten. Dertien, in plaats van komma aan het einde van het woord, zou ik toch wel uh, een puntje, een punt zetten. Uh, Tien, na de punt. We zijn zeer en dat is wat geschreven staat, wat de Socher zegt in ons, in onze andere Chimoshalim, de volmaakte liefde. Elf. Da, Ahavar dat is de grote liefde, dichtief, omdat het geschreven staat, ja, ten aanzien van Avraham. In het geval van Abraham, Hidha tamim. Loop voor mij uit. Of wandel voor mij. Voor mijn aangezicht kan je ook zeggen. Beetje deftig. Twaalf. Wahaya tamim. En word volmaakt. En wees volmaakt. Ja, dat wil zeggen, zo dat je dat niets raar, dat hij absoluut geen hulp nodig zou hebben om gesteund te worden. Kijk, dat is de volmaakte liefde. Kmo, shenee maar, zoals het gezegd werd. Het Abraham. Ten aanzien van Abraham. Het aalek lefanae loob forme uit of the world, wandel forme. Feertin. Shalim barikimuta. Sheaf al pi faeftin, sheaini noten klum. Mikkel makum om, die je afgaat ha, zestien slayma, dat je de bek bij en nu kijk naar wat zegt ons. Vierde, neem dat op, want dat is de hoogste, de krachtigste hemelse mannen die je kan ontvangen. Het op. Wajatamim, zoger zegt, en wees volmaakt. En de zoger verklaart dat. Shal shalim, bergimuta in het Aramees, volmaakt, heel, volmaakt in de liefde. En nu kijk, she afvalpie ah, dat ondanks het vee. 15. dat ik jou niets geef. Mikol makom kom, zal niet te min, ke wat laat jou liefde volmaakt zijn. 16. lid de bek bi om aan mij je aan te hechten, bach leven efes, met al je hart en nefes. Kijk, dat is de volmaakte liefde, dat is het beginnetje wat wij leren van dit tweede voorschrift, dat on voor on, voor ondoor, ondoorbroken, on, eh, aangehecht is, eh, onverbrekelijk is. Met dat eerste voorschrift. Met het voorschrift van de vrees voor Hashem. De volmaakte liefde. Dat of Hashem jou geeft alles wat je wil. Of Hashem, Hashem jou niets geeft. Dat jij moet hem, aan hem ze, je aanhechten. Met de volmaakte liefde. Met al jouw, met al jouw hart en nefjes. Nou, dat is eigenlijk het doel van het leven. Het is het ware doel van het leren van Kabbalah. Want alleen dat brengt de absolute volmaakte. Want we hebben geleerd... We zien wel, we zitten ook in de tijd nieuw. We hebben veel gehoord en gezien en geleerd. Wat gebeurde nu recentelijk met al deze, uh, met deze gebeurtenis, overweldigende gebeurtenis van de financiële crisis wereld, op, op het wereldniveau. Alles ging voor de wind. Iedereen ontving, men ontving enorme winsten. En men dacht verder, verder, verder, nog meer winsten. Banken, noem maar op. Uh, investeerde men in allerlei projecten, gekste projecten die er kunnen zijn. Om steeds meer en meer en meer te ontvangen, want het ging, het was net een piramide. En wij zien wel dat het opeens alles donderde. Niet alles, maar donderde naar beneden al die winsten. Hoeveel ellende heeft het niet veroorzaakt aan de mensen die gewend waren alleen maar om te gaan gokken of uh, geld beleggen enzovoort. En dan het dat uh, meesten hebben dat allemaal verloren. Tien 20% misschien overgebleven was, van wat er uh, iemand aan gelden, aan, noem maar op, aan, uh, waardepapieren had enzovoort, en, en steeds en zelfs minder. Wij zien dat niet, welke ellende dat allemaal is. En omdat, uh, ook hier is het absoluut, uh, geen sprake was van de houding van eigen liefde. Nee, hoeveel mensen hadden niet uh, zelfmoord gepleegd. We zien dat niet. Ongelooflijk wat er uh, als gevolg van deze financiële crisis. Hoeveel mensen hebben zich om het leven gebracht. En alle andere, andere, andere psychische absoluut psychische stoornissen, gek geworden, noem maar, noem maar op wat het allemaal niet het resultaat teweeg had gebracht, omdat uh, het kan niet anders, men of men succes boekt, of als het geen succes is, dan is het leven niet waard, niet waard. Is. Zoals ik jullie wel eens vertelde had over, dat ik een keertje met een taxi gebracht werd, naar Schiphol en de chauffeur was een, een, een, een Nederlander, Hollander en uh, hij zag me zo met een baard en uh, religieus ja zo. en dan zei hij dan ik niet zegt hij over zichzelf ik had wel geloofd hij zegt en totdat hij zegt hij totdat zijn vader uh, was erg ziek en hij zegt, ik, ik, ik, ik ben aan, ik bid maar, bid maar verder tot Hashem, tot, tot uh, Jezus. Dat En wat denk je, zegt hij tegen mij? Mijn vader ging toch dood. En vanaf dat moment ben ik gestopt en ik geloof er niets van. Dus wat wij leren is, de volmaakte liefde betekent de niet geen kinderlijke liefde van deze wereld. Dat uh, je hebt iemand lief, omdat oh, uh, de liefde moet komen, de, de, de, de wet van deze wereld is, dat de liefde moet komen van twee kanten, zoals men dat zegt dus ik heb jouw lief, omdat ja, jij moet mij ook lief hebben, eh, anders kan dit niet. Ik, ik krab jouw rug op dat jij mijn rug zou krabben. De volmaakte liefde is natuurlijk, moet je dat leren, de liefde tot Hashem. Heb je, men kan niet liefhebben de ander zonder Hashem liefhebben met de volmaakte liefde. Dan kan men ook de ander met de volmaakte liefde. Uh, behandelen, beha uh, bejegenen. Anders kan dat niet. Anders verwachting zit men verwachtingen over de anders vol verwacht, verwachting, verwachtingen en dat klopt nooit. Want een mens is, geen mens is perfect, geen mens kan beantwoorden aan, de, de, aan kan, kan, uh, uh, altijd kan men vinden bij een ander. Gebreken waardoor men hem opeens kan, men altijd kan hem verwijten dat hij niet uh, volmaakt, dat die, vol, die volmaakte liefde niet waardig is van de ander. En waarom? Omdat wij zelf niet, een mens zelf kan niet van binnen, kan niet de liefde, de volmaakte liefde opbrengen voor Hashem dan kan die ook dat ook niet doen voor de mens. Want alles wat buiten mij is, is Hashem, we hebben geleerd. Dat betekent, als ik lief heb Hashem, met de volmaakte liefde, betekent, of Hij mij geeft, of Hij mij zegent, uh, evident, dus uh, zichtbaar, voelbaar, dat ik voel, dat ik... Alleen maar het succesboek, mijn kinderen die succes hebben, mijn eh, gezondheid, geld, noem maar op, eerbetoon Als het allemaal, allemaal eh, voor de wind gaat, mee voor de wind gaat, dan heb ik hem lief. Zo so, nee, dan nee. Dat is de kinderlijke liefde. Ook van, van deze wereld, kinderlijke liefde. Natuurlijk komt men altijd bedrogen uit, altijd bedrogen uit. Uh, alleen de volwassen liefde, volwassen betekent geestelijk volwassen, betekent waarbij men lief heeft, Hashem, in alle toestanden. Of hij mee geeft dingen, mee naar mijn gevoel, mij alles geeft, wat ik, waar ik hem om, om vraag, geld, um, gezondheid, noem maar op, maar ook, ook andersom, dat, waar in de, de perioden, wanneer ik voel, dat ik ziek ben, dat hij mij niet helpt, dat hij mij geen, geen in mijn gevoel, dat hij, uh, verhoort mijn gebeden niet, noem maar op, eigenlijk uh, niets geeft mij, absoluut niets geeft mij, en dat ik bleef dan hangen aan hem, met de volmaakte liefde, alleen dat zou, dat wordt uh, genoemd, de volmaakte liefde, en dan pas Hashem, en uh, dan daardoor, Komen we in absolute overeenkomst met Hem. Hij heeft de mens lief in, met onvoorwaardelijke liefde. En dan ga je Hem ook onvoorwaardelijk lief hebben. alleen dat is de smalle weg, smalle weg, die brengt jou naar het, de eeuwig, naar het eeuwig succes, naar de vervulling. We gaan naar boven de regel 5 van de tekst van de zoger zelf, van de zogertext zelf. Ot kuf zadi tet honderd Negen en negendig. Amar Rabbi Lazar, Abba, Rechimata beShlimo anashamana be, and that is what we hear, that was when what Rabbi Shimon added words to us. Maar hij is omringd nu met door Rabbi Lazar zijn zoon en Rabbi Pinchas, herinner je nog, de Rabbi Pinchas die is ook daarbij gekomen, de schoonvader van Rabbi Shimon Barjochai. Amar Rabbi Lazar, Rabbi Lazar zei, Abba, vader, tegen zijn vader, tegen Rabbi Shimon. Ik heb gehoord over de volmaakte liefde. Dus hij wil nu vertellen iets over de volmaakte liefde, wat hij over gehoord had. Punt. Amarley. Zes. Hij maabri. Kame de rabbi pingas. Da ja, ihu bij Amarle, hij zei tegen hem, Rabbi Shimon zei tegen hem, tegen zijn zoon, Eimabri, zeg, zeg, mijn zoon, kwam hij voor Rabbi Pinchas, dus in aanwezigheid, tegenover Rabbi Pinchas. De Heer, want hij, Rabbi Pinchas, bij hij hij staat in deze traptreden. Dus hij heeft deze traptreden van de volmaakte liefde. Dus jij kan hem, jij kan je nu aan hem richten, want hij kan het, hij heeft het bevat. Hij kan nu kan je tot hem spreken. Hij kan hem dat vertellen. Zes. Na de punt. Amara rabia lazar. Ahava zeifel rabah. Ahava. Shlimuta. Beshlimo De trin sitrin. Wee lohit kail betrin sitrin. Acht. Love you, geweldig, geweldig, let op. Amar le Elazar. la Elazar zei. En nu hoorde let op alles probeer opnemen in jezelf. Want wat beleef. wat de zoger nu ons vertelt, is eigenlijk we hebben zoveel so pagina's door moeten kouwen, door moeten komen in de zoger, waarbij de zoger uh, Schijn ons gaf van verborgen, van verhulling. En nu is het moment in de zoger dat het is absolute licht, absolute licht, absolute onthulling. Nou, pak eens nu dat wat je kan, het maximum pak wat je kan, omwille van het geven. Ontvang nu al dat licht, geweldig licht wat jij waar je tot nu toe bent voorbereid om wat hij nu ons vertelt, echt de essentie eigenlijk om die te ontvangen in jezelf. Amar Rabbi Lazar naar de punt. Rabbi Lazar zei: "Aarabba, de grote liefde zeven. Aino, wat is dat? Dat is." Ah washle muta bash, That is the liefde, the eh, the the volmachte uh, the, the in het in het heel zijn. The volmacht is but in citrin, let op. Volmaakt is, de trin citrin, de volmaakt is van twee kanten. We looit kali en indien in het niet, indien in die niet bevat, niet bestaat uit twee kanten. Indien in die niet is, niet, niet, sluit zich niet, in zich niet, de twee, twee, twee kanten acht, la hava, dan is dat geen liefde, naar behoren, is dat geen liefde naar behoren, geen volmaakte, in volmaaktheid, geen liefde, uh, naar behoren, in de volmaaktheid. Um, we gaan naar beneden, naar Hasulam. De rechterkolom, de regel 17. De referentie van de Oud, Kuf Tzadi Ted. Amar Rabia Lazar, Wehole, Амар Раби Ахтин, Ави. Ава обошли мутанишамати пируша. Амар Раби So, Resh Амар Раби Элазар. Ахтин, Ави. В моем mutani Ik heb gehoord. Over de. Volmaakte liefde. Ik heb gehoord. Perusha. Ik heb gehoord. De verklaring daarvan. Dus wat het dat betekent. Punt. Amarlo. Hij zei tegen hem. De vader zei tegen hem. Nee, de goed punt. Amor bni. Rifnei rabi Kieho nimtza twintig, Beotta punt, Negentien de punt, Amor b'niliftei Rabbi Pinchas, Zeg, mijn zoon, Voor, of in aanwezigheid, Voor, Rabbi, an Rabbi Pinchas, Kieho tsa Want hij hey, Rabbi Pinchas, bevindt zich in deze traptreden, dus dan heb je overeenkomstige regenschappen, eigenschappen, hij hey, zal het wel kunnen horen en hey, het is past, passend is om aan hem dat te zeggen, twintig. Amarabielazar Abelazar, ahwa de linker kolom de eerste regel. Hij nu, ahwa schlima, Mijneijtwee ga ze doden. Vijmloonie hlaab is mijt bijt neeja ze doden. Eindri hij a gavaba zijn mutka roept. Director Kolom dreichel zei, Avaraba. de volmaakte liefde. De linker kolom de eerste regel. Is. Heino dat wil zeggen. Wat is dat? Aber schlij De volmaakte liefde. Die dus in de vol, volmakte is. Dat die is. In de volmakte het. de dat dim Is hij. Van twee kanten. zij bestaat dus uit twee kanten. De regel twee. Dus die moet volmaakt zijn in twee kanten. Wiem loni chwalam is nea en indien zij niet bestaat en indien zij niet insluit in zichzelf twee kanten. En hier hawabes niet moet karoui, dan is dat geen volmaakte liefde naar dus Dan is dat geen volmaakte liefde. Fier, Perush, De uitleg. Punt. Jamar lo lefares bechina ta hawa Kame derabi Rabbi Pinchas. Mishum shehu kvar hissi ghez midata havaraba kehilchalt tehelchatah. Hoe geweldig hoe hij dat ons nu geeft. Vele dingen die echt geweldig zijn, ook de, qua methode. Waarom zei Rabbi Shimon tegen zijn zoon, dat hij moet zich richten tot Rabbi Pingas om hem dat te vertellen. Dat geeft een geweldige hier, je ons uit eh, Hasulam, eigenlijk de methode. Wanneer kan je iemand iets vertellen? In het geestelijk. Let op. En wat kan je vertellen aan iemand in het geestelijk? Welke voorwaarden moet het. Aan welke voorwaarden moet het die ander voldoen? Of niet, niet anderen, maar wel, aan, welke, aan welke voorwaarden moet het deze overdracht? Van wat je zegt, voldoen. Kijk nou te even tussendoor wat we She amar lo, want hij zei tegen hem, de vader, dus <tries> Rabbi Shimon zei tegen Rabbi Lazar zijn zoon, we farespje nat awa om uit te leggen. Het aspect van de grote liefde, kamei vijf de Rabbi Pinchas, voor. Rabbi Pinchas betekent voor in aanwezigheid aan Rabbi Pinchas. En nu kijk waarom. Maar zo ook waar dat Ahavarabah, met welke Hilgata? Omdat hij, Rabbi Pinchas, al uh, bereikte al de mate, de eigenschap van Ahavarabah, van. De van de grote liefde naar behoren, let op, verder wat je zegt ons, even een klein toevoeging, wij hebben in en hij zal be goed begrepen, wat jij zal zeggen, dat is de toevoeging, wat ab absoluut noodzakelijk is, voor de overdracht van wat je wil aan iemand kwijt, duidelijk, dat hij, aan iemand moet je alleen vertellen, kijk nou, al onze studie is opgericht, daar, daar gericht op de, deze, dit principe, om te vertellen aan de ander alleen maar op het niveau dat hij zal het begrijpen, al is het, al is het dan uh, boven het verstand, maar hij zal het moeten aannemen. Als hij dat aanneemt, betekent dat hij zal begrijpen dat. Omdat hij, je moet dus vertellen aan, aan iemand, vertellen op het niveau dat hij dat zal begrijpen. Al is het maar dat boven het verstand zelfs, maar dat is ook een vorm van begrijpen, dat hij erbij is, dat hij deze traptreden waar je het over hebt, waar die... die die dus slaat op wat jij hem vertelt, dat hij moet het begrijpen. Begrijpen betekent eh, dat dit voor hem hulp, eh, eh, eh, eh, dat dit hem zal helpen. Van wat je hem zal, dan zal het hem ook helpen. Acht, we ze, Shomer. Ahavashleimata Bashlimo, baslim, de trin citrin. Dubbele punt. En dat is wat hij zegt, dus zegt. de zoger zegt. Mata? Die volmaakte liefde is volmaakt, die is volmaakt in twee, van twee kanten. Dus die moet twee kanten hebben. De regel 9 na de dubbele punt. Kmoš Žgatowle halan, sŽkmoš Ľchtowle halan. SŽkmoš Ľchtowle halan ben Bedina u ben tien betivo. Wa filu hu no tel etnis Baschle, Kmo kol en deze uitspraak eigenlijk alles omvatend is. 9 naar de punt. Kmoze, hij tov leggen, zo zei hij zal verder, verder op schrijven. En nu alvast geeft hij ons. Uh, de woorden die verder komen, even met een geweldige conclusie, de uitspraak, die treffend is, uh, wat die dus aangaat deze volmaakte liefde. Wat is deze volmaakte liefde? Van twee kanten. Dat het, moet, dat het moet van twee kanten komen, niet zoals in onze wereld, dat men zegt, liefde, moet van twee, liefde komt van twee kanten, maar in de mens zelf, die twee kanten moeten zijn, welke twee kanten, let op, uh, ben bediener, zowel wanneer de mens dien, wanneer, de, wanneer dien is, wanneer de mens uh, ervaart, Hashem, of wat er komt van Hashem, als dien. Oftewel, als gestrengheid. Alles wat, en alles wat eruit komt, alles wat er mee, eh, eraan verbonden is, wat betekent dien. O ben betieven, zoals al, so in het goede, zoals in het slechte, kan je zeggen. Zoals in het slechte, wat de mens als slechte ziet, ervaart. Als in het goede. Van beide kanten, in beide toestanden, in beide, kan van beide kanten moet de mens die volmaakte liefde naleven. En kijk wat die verder ons zegt. Waar veel hun het is en zelfs wanneer hij Hashem ontneemt van jou, jouw neuschama, jouw ja. ziel, die je laat jouw liefde. Voor hem, voor de gezegende elf. Bashlemut Mora. Zijn in de, met in de volmaakte, in de vol, in de volle, in de volledige volmaaktheid zijn. Gmoba het net zo als in de tijd twaalf. Shenotin lachakol tovsche baulam. Wanneer hij jou al het goede geeft die in de wereld is.